7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Cruciaal besluit over steun aan Griekenland kan elk moment komen. Italië boos op Britten na een mislukte bevrijdingsactie en opnieuw vier syrische generaals overgelopen.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 De Griekse regering heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Volgens de Griekse minister van Financiën, Venizelos, zijn er geen grote verrassingen. Meer dan 75 van de betrokken investeerders wil meedoen, zei hij. Italiaanse politici zetten vraagtekens bij de mislukte reddingsoperatie van gijzelaars in Nigeria door Britse special forces. Daarbij kwamen gisteren een gegijzelde Brit en een Italiaan om het leven. De Italianen beklagen zich er volgens de BBC over... dat de Britse premier Cameron vooraf niet met Italië heeft overlegd. Een woordvoerder van de premier zei dat er geregeld contact is geweest... met Rome over de zaak. Ook zou Cameron direct na de operatie contact hebben gehad... met zijn Italiaanse collega Monti. Maar in het tv-programma Newsnight zei de Italiaanse senator Malam... dat hij wil weten waarom Italië niet vooraf is geïnformeerd. De Britten en Italiaan werden in mei vorig jaar... in het noorden van Nigeria ontvoerd. Volgens de Britten waren ze al dood toen de actie goed en wel op gang kwam. Maar het Nigeriaanse leger zegt dat ze zijn doodgeschoten tijdens een vuurgevecht. Op bijna de helft van alle snelwegen in Nederland mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schults heeft de Kamer geschreven dat ze 130 wil toestaan op 45% procent van de snelwegen. Dat is minder dan de minister zich had voorgenomen. Ze wilde de hogere maximumsnelheid invoeren op 58 procent. Maar volgens het CDA zijn daarvoor veel snelwegen niet veilig genoeg. En ook zijn er soms milieubezwaren. In Syrië zijn opnieuw vier brigadegeneraals overgelopen naar de opstandelingen. Dat heeft het Vrije Syrische Leger gezegd tegen persbureau Reuters. Drie van de generaals vluchtten de afgelopen dagen naar een kamp voor deserteurs over de grens in Turkije. De vierde is in Syrië gebleven om te vechten. Eerder al hadden drie andere brigadegeneraals de kant van de oppositie gekozen. De zeven zijn de hoogste officieren die overliepen. De Syrische opstandelingen zeggen dat ze zich zorgen maken over de families van de generaals. De familie van één van hen zou al zijn gearresteerd. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij in een psychiatrisch ziekenhuis. Een gewapende man kwam het gebouw binnen en opende met halfautomatische wapens het vuur. Daarbij viel één dode en raakte zeven mensen gewond. De schutter werd kort daarna tijdens een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van de Tramps overleden. De band brak begin jaren 70 door tijdens de disco-rage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 de eerste grote hit van de Tramps. En andere grote hits waren Shout en Disco Inferno. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina. Hij was 74.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 Ook kunnen zo eventuele constructiefouten worden achterhaald. Welke nieuwe theorieën de onderzoekers hebben opgesteld willen ze nog niet zeggen. Die maken ze bekend op 15 april, op de honderdste verjaardag van de scheepsramp. Tennessee Robin Haas is er niet in geslaagd zich te plaatsen... voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. Haas, nummer 55 van de wereld, verloor in drie sets van de Spanjaard Pablo Androgar. Haasen was nog de enige Nederlander in het mannentoernooi. Thomas Schorel sneuvelde eerder al in de kwartfinales. In de Europa League heeft AZ thuis met 2-0 gewonnen van het Italiaanse Udinese. PSV verloor in Spanje van Valencia, het werd 4-2. Eerder won FC Twente in Enschede met 1-0 van Schalke 04. En over een week zijn de returns in de Europa League. Dan het weer nog, eerst af en toe zon, later meer bewolking... en kans op wat regen, het wordt maximaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt en af en toe regen, ook dan een graad of 11... en de dagen daarna droog, eerst vrij veel bewolking, later meer kans op zon. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-Bank weet u dat wel...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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Griekenland, gaat het nou failliet of niet? De kogel is door de kerk. Het hing erom of de bank en andere private investeerders de schuld voor een deel zouden willen kwijtschelden. En of voldoende banken en investeerders dat zouden doen. Het nieuws is bekend in Athene. Snel daar naartoe. Connie Keeser, daar onze correspondent. Nou, Connie, zeg het maar. Ja, de Griekse regering heeft net bekendgemaakt dat uh, meer dan 95% van de private schuldeisers zich vrijwillig hebben aangemeld om mee te doen aan een kwijtschelding van de Griekse staatsschuld. Om precies te zijn, 95,7 zie ik nu net uh, verschijnen. Nou, uh, Griekenland heeft bij die banken en pensioenfondsen en andere investeerders een schuld uitstaan van 206 miljard euro. En dat betekent dus dat de animo van de banken en de andere beleggers uh, ja, behoorlijk groot is, eigenlijk heel hoog is, ja. om die te laten slagen. Ja, hoe, hoe is die boodschap gebracht? Met groot enthousiasme? Want 95,7, wat zei je? Dat, ja, 95,7. Nou, het is, is het, is een pers, het is een persbericht... Uh, dat verschenen is uh, op uh, de website van het ministerie van Financiën. Goed. Uh, blijf even uh, aan de lijn. Uh, Connie, gaan we naar Peter van der Meerschouten. Hij is hier op de economieredactie. Uh, Peter, ja, 95,7 procent. Dat lijkt me een onverwacht groot succes. Ja, dat is wel een groot succes. Maar ja, Marcel, dat is wel een succes natuurlijk. Natuurlijk afgedwongen met mes op de keel. Want ja. uh, de keuze is een faillissement. En nu hebben in feite deze Griekse schuldeisers een verlies uh, genomen van meer dan uh, 50%. Uh, maar ongeveer 53% op, uh, op de Griekse schuld. Maar goed, ze konden niet anders. Anders waren ze alles kwijt geweest. En wat er dus nu gaat gebeuren is dat uh, de schuld die ze hadden uitstaan bij de Griekse regering. die wordt nu omgewisseld voor een nieuwe schuld. met een langere looptijd. met een lagere rente. En eigenlijk kun je zeggen dat daarmee de huidige schuldeisers nog meer die ze nemen, want um, um, um, je gaat het uitspreiden over, um, over meer jaren... en dat betekent dat ze uiteindelijk... Een, een, een, een, een verliesnemer van onder de, de 75 procent. Maar goed, daarmee is wel inderdaad dit dus een groot succes. Het is nog eventjes de vraag als 95,7 procent van de banken en schuldeisers meedoen... wat doen ze nu eigenlijk nu nog met die um, bijna 5 procent van de schuldeisers... die niet meedoen? Komen die nu daarmee weg? Hebben die dus nog recht op dat geld wat ze hebben uitstaan bij de Grieken? Dat is nog even onduidelijk, want dat kan nog wettelijk worden afgedwongen. uiteindelijk. Ja, goed. blijven er ook bij. We praten ook zo verder. Gaan we even... Terug naar Athene, Connie Kees. Want euh, minister van Financiën, Venizelos, heeft daar natuurlijk hard zijn ja. best voor gedaan. Hoe belangrijk Zeker. is zijn rol geweest? Nou, hij heeft uh, natuurlijk druk uitgeoefend uh, op uh, de banken en vooral de Griekse banken en pensioenfondsen om mee te doen in het nat bela nationaal belang. En hij heeft ook gezegd, ja, deze gebeurtenis is van historisch belang, want hè, de kwijtschelding van zo'n groot deel van onze schuld geeft lucht uh, aan onze economie. Uh, dus ja, hij heeft uh, in die zin wel een belangrijke rol gespeeld, denk ik. Ja. Maar ook premier uh, Papadimos die heeft gisteren nog gezegd, ik verwacht een maximale participatie. Van de banken en andere investeerders. Ja, nou dat is dus ook uh, gekomen, uh, bijna maximaal. Uh, 100% is nog net niet geworden. Uh, ja. We hebben steeds gezegd: gaat Griekenland failliet of niet? Is het faillissement nu definitief afgewend? Nou ja, in ieder geval is nu uh, de weg vrijgekomen voor, uh, voor dat tweede steunpakket van het uh, internationaal monetaire fonds en de eurolanden van 130 miljard voor Griekenland. En ja, in ieder geval is uh, voorlopig een faillissement van het land uh, hiermee uh, voorkomen. Goed. Uh, in ieder geval is er voorlopig tijd gekocht. Uh, weer even terug naar Peter van der den Peter, Terwijl er nu ook berichten binnenkomen, trouwens, dat het uh, om een participatie van 85,8 procent gaat. Oh. Dus dat loopt nog een beetje uit elkaar, maar dat zou uh, natuurlijk ook nog steeds een succes zijn. Dat, dat betekent nog steeds een grote deelname. Jawel, maar kijk, het, het is natuurlijk wel zo dat um, um, de voorwaarde is dat ongeveer zo'n 90 procent van de banken mee moeten doen. Dat dan, uh, laten we zeggen, uh, uh, aan alle voorwaarden worden voldaan voor die uh, 130 miljard uh, tweede tweede steunpakket. Okay. Um, als het onder de negentig is dan treedt het mechanisme van een wettelijk verplichte afschrijving in werking. Dat betekent dus dat de Grieken dan eh, tegen alle schuldeisers gaan zeggen... van luister jongens, sorry, maar nu gaan we jullie gewoon verplichten om mee te doen. Dit Zou... eerste gedeelte was nog ja. eh, vrijwillig. En dat eh, is eigenlijk een veel, en dat, dat hoor je wel bij Europese politici... is ook een reden trouwens waarom de Nederlandse bank, eh, Nederlandse verzekeraar Deltaloid... niet meedoet met die vrijwillige nee. afschrijving. Want die zeggen, wij willen juist dat iedereen meedoet, dus laat het... Maar gewoon wettelijk verplicht zijn. Dus nou ja, laten we nog even afwachten wat die uiteindelijke percentages zijn. Als in Griekenland wordt gemeld 95,7 door de staatstelevisie. Ja, Het ja. is de Griekse NOS, hè? <laughs> Bloomberg meldt 85,8, Peter. Maar goed, eh, nog even van dat eh, verhaal van Dutteloo is natuurlijk wel ja. interessant. Stel dat, dat de anderen dan gedwongen worden, betekent dat dat 85 eigenlijk gunstiger zou zijn voor Griekenland? Nee, uiteindelijk niet, want dan komen ze namelijk niet in aanmerking voor die uh, noodlening. Maar, um... maar dan kunnen ze dus dwingen, dan kunnen ze iedereen mee krijgen. Ja, en ik weet niet of dat nou... Um, uh, dat, dat ligt politiek natuurlijk ook wel weer... Ja. Het, is, het, is, het is eerlijker, dat is inderdaad ook zo. Maar goed, er zijn nog meer landen die uh, in de problemen verkeren. Ik bedoel, je gaat dan eigenlijk een, een, een richting op... Um, die voor de financiële wereld niet echt uh, interessant is. Goed. We praten daarover door vanochtend... en gaan in ieder geval achterhalen wat het juiste getal nou is. Hoeveel... Uh... Participatie daar is. In ieder geval is Griekenland gered voorlopig en kan die tweede noodlening doorgaan. Peter de Van der Meerschout hoorde u en ook onze correspondent in Athene, Koniekeese. Vliegtuigbouwer Airbus kan zijn vliegtuigen niet meer aan China verkopen. Volgens de vliegtuigbouwer blokkeert de Chinese overheid alle deals. En de reden is dat China boos is over de Europese CO2-heffing die begin dit jaar is ingevoerd. Luchtvaartmaatschappijen die van of naar Europa vliegen... moeten een heffing betalen voor de CO2-uitstoot. En China verzet zich daartegen. En ook vanuit Nederland is er steeds meer weerstand. KLM-directeur Peter Hartman zegt er het volgende over. Wij hebben natuurlijk vanaf het begin gewaarschuwd voor de gevolgen. In het bijzonder voor de wraakneming die zou komen... vanuit de landen buiten Europa. We hebben er lang en ook duidelijk voor gewaarschuwd... dat dit een heilloze weg is. En ik hoop dat een aantal politici in Brussel zich dat nu echt realiseren. Dat on top of de ellende die we op dit moment toch zien in de economie in Europa. Want de financiële crisis is niet door de luchtvaartmaatschappijen veroorzaakt. Maar we leiden er natuurlijk wel erg hard onder. En ik hoop dat een aantal politici in Brussel zich dat nu echt realiseren. Omdat het op wereldwijde schaal wordt ingevuld. Dan krijg je geen oneigenlijke... ...concurrentieverschillen tussen Europa en de rest van de wereld. En dat was nou precies onze kritiek op het voorstel van Brussel. KLM-directeur Peter Hartman. En vanmiddag wordt er in Brussel over het systeem gepraat. Ik praat er alvast over, over met een expert in emissiehandel, Jos Kozijnsen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft meneer Hartman gelijk? Is het uh, geen goede maatregel van Brussel? Om een uh, CO2-belasting in te voeren ja, ja. We hebben natuurlijk in Europa al een co 2 emissiehandelssysteem voor de 10.000 bedrijven in Europa. Ja. En die hebben ook een crisis meegemaakt. Terwijl het co 2 emissiehandelssysteem gewoon gebruikt. Ja. Dus uh, dat is niet zo bijzonder. Nee, maar zijn probleem is dat het niet wereldwijd is... en dat dus alleen Europa en Europese maatschappijen worden getroffen. Nou ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want de, de landen klagen nu juist... dat ook andere niet-Europese uh, luchtvaartmaatschappijen eronder vallen. Dus eigenlijk is het wel mondiaal. Ja, ja het gaat erom of je vliegt op Europa, hè? van of naar Europa. Ja. Maar goed, het is toch een groot aandeel van de vluchten waar het om gaat. Ja, dus dat argument gaat niet helemaal op. Maar nu dat, dat, dat verzet van China, is dat begrijpelijk? Um, nou ja, eigenlijk als je goed kijkt wat het om gaat... Hè, 3 tot 10 euro per ticket, dat valt allemaal nog wel mee. Dus ik snap het niet helemaal. En ik snap eigenlijk ook niet helemaal dat China dit zou doen naar Airbus toe. Ja, want dat zou betekenen dat ze alleen maar kunnen onderhandelen verder met Boeing... Hè. Het zou voor China veel handiger zijn om, om nog twee leveranciers te hebben om mee te onderhandelen. Ja. Dus of het hier er echt om gaat, ik weet het niet. Het, het wapengeklept er neemt wel toe hier, hier om. Maar of het zo uh, ja, erg wordt doorgezet, vo dat weet ik ook niet. Nou, ja, China is ook niet dom. Als het gaat om handel, wat zou er dan achter kunnen zitten? Dat lijkt me ook niet. Nou ja, het is wel opvallend dat heel veel landen inderdaad niet in samenkomen, hè, De landen die niet altijd samenkomen tegen Europa. Rusland, ja. Amerika, China, India... Uh, moet ik wel realiseren, de luchtvaartsector is altijd een hele bijzondere sector. En die heeft het liefst, ja, zo min mogelijk inmenging. Uh, er zit dus geen, geen bo 2 heffingen dat soort zaken. Dus ja, die komt toch makkelijk samen om te kijken, ja, als we even uh, onderuit komen, ja, waarom dan niet? Als je kijkt waar het om gaat, hè, 10 tot, tot 3 euro per ticket... Ja, huh? daar hoef je als luchtvaart niet echt uh, op je achtste te staan. Hè. Nee, en dan kom ik toch nog even terug op, op die Europese, nou, de Europese maatregel. Uh, Hartman van de KLM zegt wel dat dat moet wereldwijd zitten. Zit er zo'n wereldwijde belasting erin? Nou ja, dan moeten 200 landen over een belasting stemmen. Dat is ook niet zo makkelijk. Nee. Uh, het is natuurlijk wel zo dat al 15 jaar wordt geprobeerd om iets te verzinnen hè, voor de luchtvaart. Hè? Want ja, de industrie valt onder emissiehandel. Uh, nou, luchtvaart helemaal niet, al jarenlang. En we hebben al heel lang een soort pingpong gehad tussen IKEO, de mondiale luchtvaartorganisatie en het klimaatverdrag, hè, die, die praat over het klimaatprobleem, van wie moet het nou regelen? Nou, Ikea heeft dus altijd gezegd van nou, we gaan niet een top-down systeem verzinnen mondiaal, dat doen we gewoon niet, dat wil wel doelstellingen. Nou, daar heeft de Europese Unie gezegd, nou, dan moeten we toch maar een initiatief systeem verzinnen. Maar het is wel zo dat uh, de Europese Unie heeft geregeld dat zodra een ander land, zoals China of Amerika, of India een eigen systeem verzint, dat kan uh, een belasting zijn, dat kan... Uh, uh, dat kan een, een, een, een technische maatregel zijn, dan vervalt die verplichting om onder de emissiehandel te vallen. Als ja. dus op de Europese Unie eigenlijk hoopte, is dat andere landen op hun eigen manier dit zouden doen. Nou, dat is niet gebeurd. Wat ja. ik misschien wel kan zeggen, misschien had misschien de Europese Unie daar iets meer aandacht aan moeten besteden, wat meer moet onderhandelen met de landen zelf, hè, om ze tijd te geven, iets te verzinnen. Uh, thuis is misschien te weinig aandacht voor geweest. Nou, dat is nog steeds een mogelijkheid. En ik hoop dat de commissie ook ja, de komende jaar gebruikt om te kijken, ja, wat gebeurt er in andere landen? Hè? Want als je kijkt naar boven, die heeft natuurlijk allemaal uh, moderne vliegtuigen ontwerpen. En nu, nou, misschien is het toch ook wel een vorm van implementatie van klimaatbeleid. Ja. Misschien moet ik op die manier zien. Ja, dus, dus je wordt niet beloond als je als luchtvaartmaatschappij uh, probeert het zo schoon mogelijk te doen? Ja, het hele systeem is erop gebouwd dat de schoonste maatschappijen meer emissierechten gratis krijgen. Hè, want we ah, moeten ja. 100%, 100%, 100 kopen. Dus er zit al iets in het systeem. Nou, dan verbaasd ik me enigszins van KLM. Die heeft toch een van de modernste vliegtuigen. Die willen graag met de buurtreskinatie en dergelijke. Dus volgens mij... Hoef je niet eens veel te betalen als maatschappij? Is het mogelijk om ja, toch een besparing te vinden, wat schoner te vliegen? Daar zit nog een mogelijkheid in om die kostkwest te voorkomen. En dat wil KLM moeten ook. Ja, misschien is het gewoon het verkeerde tijdstip. Hè? Midden in een economische crisis met zoiets komen, dat doet natuurlijk het aantal verkochte tickets geen goed. Ja, ja de prijs is nu op dit moment van CO2 ook om naar beneden gegaan. Juist vanwege de crisis. We hadden jaren geleden een prijs in Europa van 25 euro, die is nu 8 euro. Dus ja, de markt groeit ook mee met deze situaties. Dit systeem was al afgesproken drie jaar geleden. Hè? Het is al in wet gekomen. De landen zagen het land was achterlang aankomen. Ja, dus dat verbaast me enigszins En ik vind dat het zelf ook wat kunnen. Goed. Jos, Krozijnse, expert in de emissiehandel. Hartelijk dank voor je uitleg. Ja, Goedemorgen. Het was een groots afscheid gisteravond in Berlijn... van de afgetreden Duitse president Wolf. Maar helemaal soepeltjes ging het niet. Verkeersinformatie. Daar kunnen we kort over zijn. Er staan geen files. Goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Gaan we naar het voetbal van gisteravond. Want FC Twente heeft goede zaken gedaan in de Europa League. Thuis won de ploeg met 1-0 van Schalke 04. Viel wel een hoop te zeggen over het winnende doelpunt van Luc de Jong. Aanvallen van Twente benutten een penalty. Maar was dat er wel een? Pas Tegeler in gesprek met de matchwinner. 60ste minuut. Uh, Twente krijgt een strafschop. Schalke krijgt rood. Wat gebeurde er eigenlijk allemaal? Ja, ik zag dat uh, Ole de bal had. En, uh, ik maak een vooractie, waardoor hij me uh, ja, goed achter de verdediging steekt. En uh, ik kruis uh, voor Matip langs. En hij raakt me heel licht met zijn knie op mijn enkel... waardoor ik uh, ja, dan val kom. En uh, ja, dan krijgen we een penalty en een rood van. Maar je wordt wel geraakt door hem? Ja, zeker. Ik, als ik, ik, was al gewoon, ik had allemaal gedacht om te gaan schieten en uh, ik word heel lichts aangeraakt. En ja, dat kun je vrij weinig doen. Dat zie je overal het gebeuren dat iemand voor langskruist. En heel lichts aanraakt wil dat iemand het val komt. Het stom is namelijk, het ziet eruit, uh, ook na de bestu bestudering van drie herhalingen... alsof je zeg maar, jezelf op de hak trapt, al dan niet per ongeluk hoor. Ja, ik heb het ook teruggezien. En, uh, ik zie heel duidelijk dat hij met zijn linkerknie mijn rechter enkel raakt... waardoor ik zeg maar, tegen mijn linkerachtervoet aankom. En dat is, uh, ja, het is heel lichts wat ik al zei, maar het is vaak net genoeg om iemand een val te brengen. En was het er überhaupt binnen? Ja, dat uh, vind ik ook moeilijk om te zien. Uh, dat is uh, de keuze van de scheidsnaam op dat moment. Oké, okay, geluk je dus eigenlijk dat moment? Nou ja, het is gewoon een overtreding. Dus het is uh, rood dan. En, uh, ja, of het er binnen of er buiten was, dat, uh, dat is moeilijk te zien ook. Nou staan jullie dan uh, met 1-0 voor en met een man meer op het veld. Uh, zijn jullie eigenlijk wat lang aan het twijfelen wat je dan moet doen? Nou, ja, tuurlijk niet. Natuurlijk wil je graag die tweede maken. Je weet, het is ook een gevaarlijk team met, uh, die er snel uit kan komen. Daar, daar loerden ze ook, dat zag je. Maar ja, je wil ook graag die tweede wel maken, om het toch ja, wat moeilijker te maken. Alleen, ik denk dat soms ja tempo net iets te laag lag, waardoor we niet snel genoeg de zijkanten konden vinden die dan echt 1-1 één één konden staan. En, uh, ja, misschien hadden we dat iets sneller moeten doen, waardoor we dan uh, tot, tot eerdere voorzetten konden komen en tot meer kansen nog. Ja, want ik zie een paar keer ook naar de buitenkant, naar Ola John met name roepen. Kom dan nou met die voorzet. ik sta je toch? Ja, klopt. Een uh, aantal keer ook. Uh, ja, dan, dan, dan, want dan komt Willem er ook bij en uh, Leroy die staat ook al klaar om in de 16 te komen. En Dan, ja, dan wil je gewoon dat die bal erin gebracht wordt, omdat ja, zij zijn zo compact staan dat je wel de zijkant snel moet spelen en dan uh, voorzitter moet geven. Is dit nou een uitslag waar je tevreden mee kan zijn? Ja, ik denk het wel. Uh, we hebben geen tegengoal gekregen en uh, we hebben er zelf een gemaakt. En ja, we zullen daar uh, ja, toch een moeilijke wedstrijd krijgen inderdaad. En uh, ja, je weet als je nu een uitgoal maakt en uh, je weet dat er toch ook ja, goed, ja, dat toch vaak tot goals komen. Dat je dan, ja, hun drie keer moet uh, laten scoren om nog door te gaan. En, maar ja, dat zal, uh, zal niet zo makkelijk worden. De mensen weten dat uh, Twente en Schalke bevriende clubs zijn. Dat die supporters heel uh, mooi met elkaar omgaan. Um, wat, uh, hoe is die sfeer op jou overgekomen? Nou ja, ik, uh, ik wist het wel. Ervan. En, uh, ik zag net na de wedstrijd ook dat uh, de Twente-fans voor Schalke gingen zingen. En dat ze nog even gingen klappen naast. Dat, ja, dat is natuurlijk heel mooi. En, uh, maar ja, voor de rest uh, hou ik me er zelf niet zo mee bezig. Uh. Nee, want hier zie je het een beetje als buren. Hè? Nou, ben jij een jongen van de Achterhoek. Is dat het gevoel bij jou ook? Nee, minder. minder. Maar ik, ik weet wel dat ze ja, toch ook uh, goed uh, overweg kunnen met elkaar. en uh, ja, Dat zag je ook al vandaag. Volgende week dus de return in Kelsien kirchen Dan dus Schalke 04 tegen Twente. Twente staat dus voor met 1-0. Ga weer naar Marco robin Visser. mark -Robin Visser staat stil bij de gebeurtenissen één jaar geleden in Japan. De zware aardbeving en de daaropvolgende nog zwaardere tsunami. Ja, en um, we proberen een, bijna een jaar later uh, de balans op te maken met Henny van der Veren, Japanoloog, en uh, veelvuldig bij ons uh, op radio en televisie uh, gezien geweest vorig jaar. Ja, dat is een drukke tijd. Ja. Ja. Ja, het, ja, een jaar later terugkijkend, uh, vreemde periode op alle manieren. En uh, als je dan nu naar. Uh, Kijkt wat er allemaal gebeurd is, was een ramp van uh, ja, voor mij een redelijk onbekende omvang ja. zo dichtbij. We zijn even in de laptop uh, gedoken, ja ik kan geen Japans lezen, gelukkig u wel. Ja, uh, ja wat we nu voor hebben is eigenlijk uh, dat is een site van uh, de Japanse publieke omroep zeg maar, de NHK uh, afgekort, in het Engels dan. De staatsomroep van Japan hè? Uh, ja, de publieke omroep zeg maar, hè, dat is altijd een, uh, de financiering komt van de staat. Het is het officiële kanaal van de regering ook vaak. Hè, dus daar zit ook enige sturing in. Uh, ja. Het is dus ook het oudste uh, televisie- en radionetwerk in mm. Japan. Wat doen die uh, vandaag? Herdenken zij ook, zoals wij nu het komende weekend gaan doen? Nou, het is een beetje uh, toewerken naar de echte herdenking op de elfde. Hè. Mm. De elfde is natuurlijk precies een jaar geleden. En in de Japanse cultuur zit een, een bepaald schema van herdenkingen en van rituelen. Het is een redelijk ri rituele maatschappij. En bijvoorbeeld één jaar na de ramp is een herdenking voor wat er gebeurd is... Maar tegelijkertijd zie je dat de herdenking ook plaatsvindt voor de overledenen. Het missen. Dat is een, daar kunnen we misschien nog later over praten. Maar dat. Punt van één jaar is toch wel belangrijk om te markeren wat er gebeurd is. En dan wordt daar naartoe gewerkt door in feite de stand op te maken. En wat zijn die we nu voor ons hebben? En dan kunnen we zien dat er nog steeds 325.000 mensen in, in shelters, hè, in de opvang zitten, zeg maar. We hebben net, uh... Nu nog een jaar later, meer dan 300.000 mensen die geen eigen dak boven het hoofd hebben ja inderdaad uh, he, dus uh, aan de ene kant uh, het, de ramp was natuurlijk van een, een grote omvang he. men heeft dan wel uh, noodwoningen gebouwd maar ja van een noodwoning naar een echte woning ja, die stap is vrij groot uh. wat wat staat hier in die grote letters boven aan die pagina er staat één uh, jaar na de ramp uh, de steile weg naar herstel. Uh, in het Japanse uh, van Dinsaiichi, ja. Kibichi, Fuko en Michinori. En ja, je ziet het, uh, het is de steile weg naar herstel. Het is een, uh, een bergland uh, waar je niet zo snel ja. uh, gaat spreken over vlakke wegen met uh, de eenzame fietsen, maar toch meer uh, in hun termen. Ja. En dan zien we hier een soort uh, opsomming. We hebben ook net naar een krant. Uh, een, een krantensite gekeken. Hè? Waar, uh, waar was waar die nou gebleven? Kunt u die even opzoeken? Dat is uh, Asa, Asahi. Asahi is uh, een van de grotere kranten. Uh, hè? Je hebt de ja. Asahi, Shimbun's krant. En, en daar staan ook actuele cijfers op. Hè? Heb ik, uh, als ik het goed begrepen heb. Over het uh, precieze aantal vermisten. Bijvoorbeeld. Ja, in Japan is wel gebruik om bij te houden van uh, hoe die cijfers lopen. Bijvoorbeeld. En hoeveel, hoeveel, hoeveel vermisten zijn er nou nog? Een jaar uh, later. Ja, het cijfer van die vermissen is wel interessant. Want de cijfers die hier gegeven worden, die lopen langzaam terug. In de buurt van de 3200 zitten we nu. Maar als je kijkt naar het aantal dodelijke slachtoffers, dat staat al een hele tijd op 15.854. Mm -hmm. En het aantal vermisten loopt langzaam terug, dus er duiken nog steeds hier en daar mensen op. Precies, ja. Dat is dan wel weer hoopgevend. Ja. Nou inderdaad, hè, want als je totaal gaat rekenen, op een andere site heb ik ook wel gezien hè, dat je ja. Ja, 19.000 slachtoffers ja. hebt, maar in feite hebben we dus te maken met... Met vermisten en dat er dus administratief ja. ook nog een heleboel in Japan moet gebeuren. Wij gaan straks uh, verder praten na half acht. Tot zo. Het is nu vijf voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een grosse tapfenstreich. Tap toe. Groot militair ceremonieel, gisteravond in Berlijn. Om afscheid te nemen van de afgetreden president, Christian Wurf. Hij moest opstappen vanwege een schandaal. En ook zijn plechtige vertrek verliep niet vlekkeloos. Voordat het officiële programma was begonnen... was er al een fluitconcert voor de afgetreden president. Het internet was opgeroepen tot protest. Een paar honderd mensen waren gekomen, onder andere met Fufuzela's. Dat was voor de gasten en voor Christian Wolff duidelijk te horen. Zo, mijn Rechts. Het erebataljon van de Bundesweer marcheerde met brandende fakkels. Daarom is een großer Zappfenstrijd altijd na zonsondergang. Het is een indrukwekkend schouwspel... beademt ook de geest van eeuwen-pruisisch militarisme... En daarom is lang niet iedereen in Duitsland er dol op. Maar deze keer was de toe wel zeer omstreden. Want Wolf is afgetreden vanwege een schandaal. En daarom had de oppositie hem opgeroepen voor de eer te bedanken. Maar Wolf wilde graag zo'n plechtig afscheid. Behalve de verplichte mars en het Duitse volkslied... mag degene die afscheid neemt zelf de muziek kiezen. Somewhere over the rainbow was een van zijn keuzes. Je kunt er veel in interpreteren. Misschien verlangt Wolf naar een zorgeloos leven... waar de hemel altijd blauw is... waar de pers niet elke dag nieuwe schandalen onthult. Je kunt ook vinden dat een man die 20 maanden staatshoofd was... toch een eigenaardige smaak heeft. Maar belangrijker is dat Wolf vier liederen had besteld, terwijl de traditie drie keuzes geeft. Dat is een passend afscheid voor een politicus die te gevoelig is gebleken voor cadeautjes, giften en dus ook toegiften. Bondskanselier Merkel en een aantal ministers zaten de ceremonie gelaten uit. Geen emotie, waarschijnlijk zijn ze blij dat de affaire hiermee is afgelopen. De oppositie ontbrak, de vier nog levende ex-presidenten kwamen niet... en de voorzitter van het constitutionele hof vond het ongepast om te komen... omdat er een gerechtelijk onderzoek tegen Wolf loopt. Extra kwaad bloed gezet heeft het erepensioen van 2 ton per jaar... dat Wolf nu tot zijn levenseinde krijgt. En dat hij aanspraak maakt op een auto met chauffeur... en een kantoor met een secretariaat, op kosten van de staat. De man had deze zapfenstrijk niet verdiend. Dat heeft hij niet verdiend, zei een demonstrant. Een keurige man achter een dranghek. En de vrouw naast hem vond het een schande voor het land. Als ik te auto brengen möchte, dat de Wolf de Schande voor Duitsland is, en dat ik me schaam om een man in Oberstenamt gewusst te hebben. Na ruim een half uur maakte het Eerbatal rechtsomkeer. Dat is ook de oorspronkelijke betekenis van de zapfenstrijk. Net als het Nederlandse tap toe. De tap de bierkraan gaat dicht. Er wordt niet meer geschonken, het feest is voorbij. Nou ja, op dat royale pensioen na, want Wolf is pas 52, dus daar kan hij waarschijnlijk nog heel lang van genieten. Bijdragen vanuit Berlijn van onze correspondent Wouter Meijer. Nieuw.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 Radio 1, het NOS-journaal. Griekse schuldendeal is geslaagd en zanger van de Tramps is overleden. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er zijn voldoende banken bereid om een deal van de, deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Dat heeft de Griekse regering bekendgemaakt.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 Griekenland krijgt nu ook nieuwe leningen van Europa ter waarde van 130 miljard. De schuldeisers moesten wel schulden kwijtschelden, anders was het land failliet gegaan. Economieredacteur Peter van der Meerschout. Nu hebben in feite deze Griekse schuldeisers een verlies uh, genomen van meer dan uh, 50 procent. Uh, ongeveer 53 procent op, uh, op de Griekse schuld. Maar goed, ze konden niet anders, anders waren ze alles kwijt geweest. Italiaanse politici klagen bij de Britse premier Cameron over een mislukte reddingspoging in Nigeria. Vorig jaar waren een Italiaan en een Engelsman ontvoerd. Volgens het Nigeriaanse leger zijn ze tijdens een vuurgevecht gedood en de Britten zeggen dat die twee al voor de Britse reddingsactie waren vermoord. Hoe dan ook Groot-Brittannië had met ons moeten overleggen, zegt een Italiaanse senator. It might have been the best decision. But it is still to be explained why de uh, Italian authorities haven't been informed, although they are quite present on the territory of Nigeria. Op bijna de helft van alle snelwegen in Nederland mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schulz heeft de Kamer geschreven dat ze 130 wil toestaan op 45% van de snelwegen. Ze wilden eigenlijk de hogere maximumsnelheid invoeren op 58% van de snelwegen. Maar volgens het CDA zijn daarvoor veel wegen niet veilig genoeg. En er zijn soms ook milieubezwaren. Het aantal overgelopen Syrische generaals is opgelopen tot zeven. Dat heeft het vrije Syrische leger gezegd tegen persbureau Reuters. Er zijn drie generaals naar een opvangkamp in Turkije gevlucht en er is ook nog een generaal in Syrië gebleven om te vechten tegen het regime van president Assad. Vooral in de buurt van Baba Amr in de stad Homs wordt nog steeds hard gevochten, zegt de VN. That part of Homs is completely destroyed and I'm concerned to know what has happened to the people. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij in een psychiatrisch ziekenhuis. Een man opende met halfautomatische wapens het vuur, daarbij viel één dode en raakte zeven mensen gewond. En de schutter werd kort daarna door de politie doodgeschoten. Een vrouw die in de buurt aan het lunchen was, zag het allemaal gebeuren. I was with my boss at lunch and I said something big was going on and she thought I was just a little bit, you know, worrisome. But we did see SWAT and things going by and then everybody's telling you to stay off the streets and get out of the way. Western Psych. En in de VS is zanger Jimmy Ellis van The Tramps overleden bent, brak begin jaren 70 door tijdens de disco-rage. In Nederland was Love epidemic in 73 de eerste grote hit van The Tramps. En andere grote hits waren Shout en Disco Inferno. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina. Hij was 74. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuur varieert van 3 graden in het oosten... tot 6 graden langs de westkust. De komende uur is er nog ruimte voor de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag is het geheel bewolkt en lokaal kan wat motregen vallen. De maximumtemperatuur varieert van 9 graden op de wadden tot 11 in het binnenland... en er waait een matige zuidwestenwind.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 De nieuwste sneakers van Adidas, Puma en Nike vind je nu bij weekam.nl. Dus bestel ze vanuit huis en je loopt er morgen mee weg. Voor de fashion must-haves van dit moment, eerst weekam.nl. Ga nu naar transavia.com en win een Cultuur City Trip Wenen met 2000 euro zakgeld. 7 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar leest u dat wat betreft Griekenland de schuldendeal rond is. Maar, Peter van der Meer <laughs> toen twee getallen eronder. De participatie van banken en private, andere private investeerders... die meedoen uh, 85 of 95 procent. Hoe zit het nou? nou? Zoals ik een half uurtje geleden zei, geloof dan nou maar gewoon de Griekse NOS. Um, 95,7 procent. Maar... Die 85,8 klopt ook. Dat is namelijk het percentage van de vrijwillige aanbieding van de schuldeisers. En de Grieken hebben de mogelijkheid om um, obligaties... die onder Grieks recht zijn uitgegeven... om die ook wettelijk te dwingen mee te doen... En dat gaan ze doen. En dan kom je uit op die 95,7 procent. En dat is ook het percentage, dat kon Keeser vanuit Griekenland noemde dat daar op de televisie werd gezegd als het is rond. Dit was al een beetje ingecalculeerd dat ze uiteindelijk... dat percentage uh, uh, boven de 90 zouden uitkrijgen... als ze ook die wettelijke, uh, uh, dat wettelijke afdwingen mogelijk ja. zouden gaan gebruiken. En die dat hebben ze dus nu gedaan. Die clausule hadden ze al ingevoerd. Ja, die hadden ze al ingevoerd. Dat was alleen even, kijk, hoeveel, hoeveel procent van de vrijwillige aanbiedings zou er nou bij zitten. En um, um, hoe zwaar moet je dan nog met dat, we, met die, uh, met dat wettelijk afdwingen komen? Um, dat er dus 85,8 procent, dat is gewoon echt veel. Dat, is een, dat mag je een succes noemen, maar zoals ik eerder al zei, een succes met het mes op de keel. En dat er dan nu nog uh, wettelijk wordt uh, afgedwongen aan de obligatiehouders die onder Griekse rechten obligaties hebben, uh, hebben afgenomen. Ja, dan kom je uit op die 95,7 procent. Goed, daar gaan we het op houden. 95,7. En Peter, daarmee is de dus binnen. Ja, daarmee is de buit binnen. En dan is de volgende stap dus, en dat gaat volgende week allemaal rond. Vandaag zal de eerste worden getelefoneerd tussen alle ministers van uh, Financiën in de Eurozone. Volgende week komt de IMF bij elkaar. En dan zal het uiteindelijk maandag wordt al de eerste swap, de eerste wisseling, omrelactie wordt dan al gedaan. En later in de week komt de IMF bij elkaar en wordt er geld overgemaakt. Overigens, meldt het IMF nu ook al, of laat het IMF nu ook al weten, dat we waarschijnlijk in 2015, voel jij maar al aankomen, hm. een derde ronde nodig is ja. voor Griekenland. Ja, het wordt al voorspeld. We zijn er is, er nog is, is tijd gekocht. Ja. Peter, dank je wel voor de opheldering. Zo dadelijk praat ik erover door trouwens met uh, professor Harald Benink. Um, hij is hoogleraar Finance and Banking. Ik zou zeggen, dames en heren, tot over een paar weken. En dat waren de laatste woorden van de premier van Mark Rutte... voordat hij en de andere onderhandelaars zich opsloten in het katzhuis. Daarvoor stonden de drie hoofdonderhandelaars... Rutte, Verhagen en Wilders nog op de stoep van het katzhuis en hun boodschap was... Het is een moeilijke opgave, maar we gaan ons uiterst de best doen. En daarna ging de deur en ook de monden dicht. Politiek redacteur Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Michael. Heeft iedereen zich daar die eerste week aan gehouden? Ja, ja eigenlijk wel. Kijk, Soms krijg je een, een, een sfeerimpressie. Nou, Dan krijg je te horen dat de sfeer goed en, en hartelijk is. Maar ja, wat, wat zijn dat soort teksten eigenlijk waard? Want ja, stel nu dat ze al gelijk knallende ruzie hadden gehad... en het servies door het kashuis heen vloog... Hm dan zullen ze me dat vast niet verteld hebben. Dus, nou ja, goed. Maar laten we er maar vanuit gaan... dat het dan de, in de eerste week de sfeer goed was. Soms krijg je een beetje inzicht in de fase... waarin de onderhandelingen zich bevinden. Maar goed, het zijn snippersinformatie, eh, meer niet. Nou ja, kijk, zwijgen is ook het beste... want eh, gelek leidt tot eh, onderlinge wantrouwen. Eigenlijk de enige primeur die we hebben kunnen melden, dat was het, het beeld van de premier op de fiets. Dat ja. had ik nog niet eerder gezien, maar ja, daar moeten we dan mee doen. Ja, hij heeft de fiets inderdaad ontdekt... en we zien hem iedere keer uh, weer naar, mee naar buiten komen en daarmee naar binnen gaan. Weet jij verder wat ze nu aan het doen zijn? Hoe ver zijn ze? Nou, wat je dan hoort, ze zijn voorzichtig aan het aftasten. Uh, alle dossiers komen nu één voor één op tafel. Bijvoorbeeld komt het dossier woningmarkt uh, op tafel. Dan worden alle mogelijke bezuinigingsvarianten bekeken. Zo nodig worden er nog nieuwe varianten toegevoegd. Nou, die worden dan doorgestuurd naar financiën. Want dan kunnen ze uitrekenen wat levert zo'n bezuiniging eventueel uh, op. En ja, tijdens het aftasten wordt er dus voorzichtig gekeken... wie iets waar vervoelt en waar absoluut niet voor. Maar er wordt nog geen enkele toezegging gedaan... Nou ja, en dan is zo'n dossier afgesloten en dan gaat men op naar een, een, een volgend dossier. Nou, En na verwachting zal men toch zeker halverwege de volgende week mee bezig zijn om alle dossiers dan één keer aan te raken. Ja, en dan pas eh, komt de fase waarop voor het eerst de knopen of knoopjes doorgehakt moeten worden en de partijen echt keuzes moeten gaan maken. Ja, en uiteindelijk komen ze dan altijd ergens in het midden uit. Maar iedere partij hoopt natuurlijk wel dat dat midden iets meer aan zijn kant uh, komt te liggen. Mm. Dus niemand wil als eerste bewegen. Uh, te veel haast in zo'n proces maakt je kwetsbaar. Dus wat je nu ziet is dat de partijen om elkaar heen dansen en om de hete brei heen dansen. Ja, goed. Dat willen de ministers natuurlijk ook, dat het altijd in hun voordeel nog komt. Zullen zij iets te horen krijgen? Want er is vandaag tenslotte de de ministerraad. Nou, ik kreeg gisteren te horen, stel je er niet al te veel bij voor. Nou, nou ja, goed, dus. zijn net al... Die, nee, nee, die krijgen heel weinig te horen. Nu is er ook nog niet veel besloten. Maar goed, men wil de groep uh, betrokkenen zo klein mogelijk houden. En, maar dat is allemaal best lastig voor een minister. Want ja, je kan een enorme zware bezuinigingsopdracht uiteindelijk krijgen uit te voeren... En uh, nou ja, normaal gesproken, voordat je minister wordt, dan, dan kan je nog het regeerakkoord lezen en zeggen, nou, dit, dit, uh, hier ga ik niet aan meedoen. En nu komt het zomaar op je bord te liggen. Bedoel, dan, dan kan je opstappen, maar dat zullen ze niet zo snel doen. Dus ook voor de ministers is het best een spannende tijd. Joost Vullings in Den Haag en ook vandaag praten de onderhandelaars door op het katshuis. Tom Vonthek, goedemorgen. Achtste finale, gisteravond van de Europa League, althans de eerste ronde daarvan. Um, Wisselden de resultaten van de Nederlandse clubs? Wie deed het het best, vond je? Nou, ik vond uh, dat je zou kunnen zeggen dat AZ het toch gewoon weer het beste deed. Het is de club die uh, altijd respect, maar nooit ontzag heeft voor de tegenstander, ook niet voor het nummer vier van Italië, altijd van zijn eigen kracht uitgaat. Uh, een, een, een tegenstander trof die klassiek Italiaans eigenlijk alleen maar wilde tegenhouden. Daar leek het ook heel lang op uit te draaien, maar Martens uh, kon gelukkig de band breken. Het werd zelfs nog 2-0 uh, door Valkenburg, en het had ook zo nog maar 3-0 zelfs in het slot uh, kunnen worden. Nog twee enorme kansen in de slotcounters van, uh, van AZ, maar twee 1-0 winst, geen goal tegen, zoals dat zo mooi heet, twee goals op zak. En ook de manier waarop AZ weer durfde te spelen... Eh, hebben zij andermaal eh, ja, toch wel heel veel indruk gemaakt. En als je hun budget eens zou kijken en je zegt dat af tegen een aantal clubs... die daar nu nog over zijn, dan zou het toch wel een hele bijzondere prestatie zijn... als zij de laatste acht gaan bereiken. En die kans is toch eh, aanmerkelijk, aanmerkelijk toegenomen gisteravond. Ja, die kans is voor Twente wat kleiner. Won 1-0 van Schalke, 0-4 thuis, dat is wat mager. En dan ook nog met geluk... Halen ja. zij het wel? Ja, we hoorden de jong net uitleggen dat hij wel degelijk geraakt was. Nou, dat is dan de eerste aanraking die niet op film staat, zeg maar. Want we hebben dat allemaal volgens mij wel honderd keer zitten bestuderen. En nou ja, als er al ergens een minimaal contact zou zijn, dan was rood. En of het nog binnen of buiten was. En een strafschop allemaal wel heel zwaar. Maar goed, uh, hij scoorde hem wel. 1-0 is helemaal niet zo'n slechte uitslag. Maar biedt inderdaad nog geen echte zekerheid. Maar ook Twente hoor. Gewoon met een 1-0 overwinning. Europees gezien kun je wel degelijk... ...eigenlijk Een goede kans zelf toedichten voor de volgende ronde. Dus ook zij zitten nog wel volop in de race. Ja, zover over de grens gaan ze niet, dus dat wordt ook nog een halve thuiswedstrijd. Ja, is nou, prachtig, ja dan PSV. Je je... Mooie vriendenstrijd. Ja, ja dan uh, jouw vrienden van PSV. Die hebben een hele zware week. En uh, binnen no time hadden ze de drie om de oren bij Valencia. Ja. Maar toch kwamen ze toch nog enigszins terug? Maken ze nou nog dat, kans? Dat was een, een eigenlijk een hele verrassende wending. Want uh, PSV zette eigenlijk het, het verval van de laatste weken voort. We werden, werden eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. 4-0 stond het op een gegeven moment kort na de rust. En eigenlijk gaf je geen cent meer voor de kansen van PSV. En waar het ineens vandaan kwam, kwam het. Maar door een benutte strafschop, Toyvonen en Wijnaldum uh, die inviel 4-2 maakte... Uh, kreeg het nog een draaglijk karakter. Kun je zeker nog hopen voor de thuiswedstrijd? Anderzijds als je PSV met name ook weer het eerste uur van de wedstrijd zag spelen. Moet je toch vrezen dat Valencia wat dat betreft een bruggetje te ver is... en volgende week het zover niet zal laten komen. En ja, de cruciale wedstrijd voor eh, trainer Rutte... want met deze uitslag kan iedereen nog wel leven in Eindhoven. Die is verplaatst naar aanstaande zondag. Breda is niet zo ver van Eindhoven... Oh. maar dat wordt een hele, hele cruciale wedstrijd... Ja. voor een eh, andermaal hele cruciale week voor PSV. Maar zij hebben natuurlijk toch een relatief kleine kans. Maar ze hebben nog een kans... en daar zag het tien minuten voor het einde helemaal niet naar uit. Goed, over een NAC-PSV praten we volgende week. De week Tom. Zeker. Tot dan. Doei. En straks dan hoort u over Japan. Dat staat voor een weekend vol herdenking. Hè. Precies één jaar geleden dat de allesverwoestende tsunami toesloeg. en alle gevolgen van dien. Eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Bakker. Met korte files op de A4, de richting Amsterdam bij Zoeterwoude, twee kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, ook daar twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. En ook Mark-Robin Visser staat vanochtend stil bij de aardbeving... en de daaropvolgende tsunami in Japan een jaar geleden. Ook op vrijdag vlak voor het weekend, Mark-Robin. Ja, zo was het. Uh, we kunnen ervan uitgaan dat dit weekend, in ieder geval in Japan... maar waarschijnlijk ook in Nederland, er veel aandacht zal zijn... voor die uh, gebeurtenissen vorig jaar. Ik bevind mij in Waddingsveen, maar we hebben uh, mijn collega Roel Pauw... die kant op gestuurd en we gaan even met hem praten. Roel, kan je me horen? Ja, luid en duidelijk. Goed, Roel. Vertel eens even, waar ben jij? Ik ben in uh, het stadje Minamisoma. Dat ligt uh, een kilometer of 25 ten noorden van de uh, ontplofte uh, kerncentrale. Dicht bij de kust. Dus uh, hier hebben ze een dubbel probleem. Uh, de tsunami heeft hier uh, in volle hevigheid de kust geraakt met uh, uh, 600... Ha nee, 600 Sorry, 4.600 huizen die zijn verwoest, 600 mensen die zijn uh, omgekomen ruim. En daarnaast dus het probleem van de radioactieve wolk die over deze stad is getrokken. Met, al, met als gevolg dat uh, in eerste instantie zo ongeveer iedereen hier vertrokken is. Zo langzamerhand komen de inwoners weer terug, maar we missen er nog altijd zo'n 25.000. Ja, dankjewel Roel. Ik zit hier uh, aan tafel in Wallingsveen met uh, Henny van der Veren. Hij is Japanoloog. We hebben vorig jaar heel veel van hem gehoord en gezien uh, bij ons op de radio en op uh, televisie. We hebben de laptop aan, meneer van der Veren. Ja, en u kunt Japans lezen. We zitten hier een beetje naar de Japanse nieuwssites uh, te kijken. En u heeft ook een vraag voor, uh, voor Roel, geloof ik, hè? Ja, ik ben wel geïnteresseerd eigenlijk, omdat ik zelf uh, Japans lees en spreek. Ik heb, kan uh, overal aan informatie komen. Hoe komen buitenlanders aan informatie? Is er informatie van de overheid uh, voor toeristen, voor journalisten, voor mensen die het gebied willen bereizen? Uh, is het in het Engels vertaald? Uh, als het vertaald is zal het niet zo mooi zijn waarschijnlijk. Uh, ja. uh, ben je goed geïnformeerd over de gevaren bijvoorbeeld die er zijn uh, met de straling, uh, levels die er op dit moment zijn? Ja, Ja. Roel, hoe red jij je daar? Um, nou, ik red mij in elk geval met uh, de geruststelling die ik van allerlei kanten heb gehoord... dat er niet zoveel aan de hand is als het gaat om straling. De niveaus zijn uh, de afgelopen maanden flink gedaald. Uh, en ten bewijze daarvan worden er ook staatjes bijgehouden. Ik was net in het uh, ziekenhuis hier en daar hangt dan een bord met uh, nou, de dagkoersen, zal ik maar zeggen. Vandaag uh, was het een, een goede dag, uh, weinig straling en je ziet er ook een dalende uh, tendens... Dat heeft ermee te maken dat bij elke regenbui die er valt... en vandaag komen ze weer overvloedig voorbij... spoelt er iets van het radioactieve materiaal van de daken uit de tuinen. Uh, het probleem is dan natuurlijk wel dat het zich weer op andere plekken verzamelt. Dus dat maakt dat het uh, beeld tamelijk grillig is... en ook uh, voortdurend aan verandering onderhevig. Gisteren sprak ik iemand van Greenpeace en die zei van... ja, dat is ook nou net het probleem. Je weet nooit precies waar het gevaar schuilt. Maar overal is mijn indruk dat... Uh, veel mensen, althans wetenschappers, artsen en we dat soort mensen zich niet heel erg veel zorgen maken. Iets anders is, en daar refereerde ik net al naar, uh, dat de bewoners het, het zaakje toch niet vertrouwen. En vandaar dat er nog zo'n 25.000, 27 27.000 mensen niet zijn teruggekeerd naar, uh, naar hun huis. Oké okay, Roel, uh, duidelijk. Wij gaan uh, de komende dagen en ook vandaag nog uh, van je horen. Jij bent daar druk bezig ook met, uh, met reportages maken. Wij praten hier in Waddingsvee nog even verder. Meneer Van der Veren, ja, we zitten hier nou naar een laptop uh, naar het nieuws te kijken. Maar jeuken uw handen ook eigenlijk niet. Had u, uh, zou u niet net als Roel liever niet daar willen zijn? Ja, nou, dat is een beetje dubbel. Hè? Want aan de ene kant, uh, ja, wat, wat kun je doen? Uh, aan de andere kant loop je niet in de weg. Uh, uh, ik heb gezien, uh, van de zomer bijvoorbeeld, toen ik er was... Uh, ...dat uh, vanuit heel Japan zijn uh, organisaties uh, bezig om uh, te helpen. Maar ook gewoon uh, vrijwilligersorganisaties die... Uh, op een gegeven moment uh, he, met bus aangevoerd worden naar het gebied zelf uh, daar in het weekend werken en dan weer teruggaan en he, dus aan de ene kant kun je afvragen van ja kun je fysiek wat doen ja. dat, op dit moment dus eigenlijk niet dus eigenlijk ja. niet en ook ik ben wat ouder dus ik kan daar geen stenen gaan sjouwen nee. he, gewoon ook heel praktisch en aan de andere kant he, wat, wat kun je doen ja uh, proberen uh, brugfunctie te vervullen ja. uh, en informatie te geven zoals ja. nu aan mij ja, aan ons dat is ook alweer heel erg fijn ja. Ja, we gaan straks naar praten over de lessen die wij kunnen trekken uit de ramp in Japan. Tot straks. Marco Wien-Visser, het is tien voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De deal is rond. De saneringsoperatie van de Griekse schuld kan beginnen. Ruim 95% van de schuld kan worden omgewisseld voor nieuwe, goedkopere schuld. Ga daarover erover praten met hoogleraar International Finance... aan de Universiteit van Tilburg, Harald Beekink. Goedemorgen voor u. Goedemiddag. Bekink. Want u zit inmiddels al twee maanden als gastdocent aan de Universiteit van Shanghai. Uh, maar ook daar is dat nieuws doorgedrongen van die uh, bijna 96 procent. Wat vindt u van dat percentage? Nou, ik zit er pas een paar weken hoor, in Shanghai. Dus oh. Het is nog niet zo lang, nou. maar uh, het nieuws dringt hier inderdaad uh, door. Nou, wat er gebeurt, is net bekend geworden... Hè, eerder van de ochtend dat, het, um, dat uh, 86 procent van de obligatiehouders hebben zich aangemeld. Ja. Tegelijkertijd uh, gaat Griekenland... Met het inroepen van zogeheten uh, collective action clauses gaan ze andere obligatiehouders ook nog dwingen om erbij uh, te komen. En de schattingen zijn is dat het uiteindelijk dan naar 96% gaat. En dat is dus heel positief. Dat betekent dus dat een groot deel van de Griekse staatsschuld die in handen is van banken, pensioenfondsen en verzekeraars, uh, dat die. Uh, uh, voor een groot gedeelte, voor de helft ongeveer, worden vrijgescholden. Nou, de 85% dus van de bank en andere private investeerders... hebben zich dus aangemeld om daarmee vrijwillig mee te doen. Maar hoe vrijwillig was dat? Nou, er is natuurlijk een, uh, heel veel druk uitgeoefend... Hè, vanuit de internationale uh, lobbyorganisatie van de banken op de banken zelf. Maar natuurlijk ook door de Griekse regering die gezegd heeft... van ja, dames en heren, obligatiehouders, als u niet meedoet... rekenen niet op dat... Uh, dat wij nog met additioneel geld over de brug komen en de Europese regeringsleiders hebben ook gezegd van ja als u niet meedoet dan gaat dat uh, additionele leningspakket van 130 miljard wat vorige week is afgetimmerd door de Europese politici gaat ook niet door nou, dan zou het land Griekenland dus in een uh, direct faillissement terechtkomen en dan zouden die obligatiehouders wellicht helemaal niks hebben gekregen. Dus op die manier is dat spel wel gespeeld. Ja, dus zo vrijwillig was het niet. Wat betekent dit nu voor uh, diegenen die niet mee hebben gedaan? Bijvoorbeeld uh, Delta Lloyd hier gisteren verklaarde... wij doen daar niet aan mee. Nou, dat, dat, dat, um, dat is nog moeilijk te zeggen. Kijk, eerst gaan ze dus in die, in die, in die obligatiecontracten uh, zitten zo'n clausule... dat als een groot gedeelte van de obligatiehouders zich hebben aangemeld... dat je de andere kunnen dwingen om mee te doen. Tenminste, als dat obligaties zijn die naar Grieks recht zijn uitgegeven. Er ja. zijn er ook niet meer obligaties die naar internationaal recht zijn uitgegeven. Daar ligt dat weer anders. Ik weet niet hoe dat bij Delta Lloyd zit. Nee. En wie gaat dit nou betalen? Want uiteindelijk uh, worden dus die uh, staatsobligaties omgezet... in een langlopende uh, regeling met een wat lagere renteuitkering. En dat komt dus nu uiteindelijk neer, hoorden we net Peter van der Meers gaat vertellen... op ongeveer 73% verlies, wat, wat de banken en ja. andere investeringen gaan leiden. Uh, wat wat, wat merk, merk ik als gewone spaarder, een pensioenspaarder daarvan? Nou, het betekent natuurlijk dat, uh, dat die uh, banken en pensioenfondsen ook in Nederland, die in Griekenland hebben belegd... daar verlies op gaan leiden. Nou, eigenlijk hadden, ze uh, dat voor een groot gedeelte hebben ze dat al gedaan. Er zijn ook de nodige beleggers in Nederland... die al lang hun uh, bezit aan staatsobligaties Griekenland... fors hebben verminderd. Dus die vallen niet eens onder regeling, want die hebben de, het verlies al genomen. Ja. Voor zover ze nu verliezen nemen... ...betekent dat dan natuurlijk gewoon dat het de kosten gaat van het beleggingsrendement. Maar we moeten niet vergeten dat het ook in Nederland om relatief kleine bedragen gaat... ...als percentage van de totale uitzettingen en beleggingen van banken en pensioenfondsen. Dus dat zal heel marginaal zijn. Goed. Het zal euforie opleveren op de beurs of is dat ook inmiddels al verrekend? Nou, het is natuurlijk deze week wel geweest dat toen er wat even weer... ...dit was optimisme, maar toen dinsdag er toch even weer wat twijfel toesloeg... Griekenland wel of wel voldoende uh, zeg maar aanmelding van obligatiehouders zou zijn, gingen de beursen weer naar beneden. Dus ik denk dat dit wel uh, positief gaat uitwerken. Harald Benning, hoogleraar international finance vanuit Shanghai. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Dankjewel ja. Katrien Straatman. Dank je. We zojuist al bijna 86% van de banken en beleggers... doet dus mee aan de schuldendeal. Het Financieel Dagblad ruimt een groot deel van de website in... voor de mededeling. En in de gedrukte versie van de krant stond het ook al. Banken redden Griekenland. Ja, het FD belt dat ING en Rabobank meedoen... maar verzekeraar Deltaloid, u hoort het net, niet. Uit principe, zegt een woordvoerder. Verzekeraar wil alleen schuldpapier omruilen... als iedereen gedwongen wordt om mee te doen. In de krant staat ook een interview met een kleine Griekse belegger... die zich niet wil aansluiten bij de reddingsactie. Hij stak zijn spaargeld in staatsobligaties om zijn land te steunen. Nu hij gevraagd wordt om 70% van de waarde op te geven, voelt hij zich bedonderd. Hij heeft zich verenigd met 11.000 andere beleggers. En samen hebben ze voor 2,3 miljard euro in obligaties. Maar slecht nieuws voor hen. Griekse minister van Financiën, Venizelos, heeft vanochtend aangekondigd... dat hij private schuldeisers wil gaan dwingen om mee te doen aan de deal. En een opmerkelijke uitspraak gisteravond van kandidaat PvdA-fractievoorzitter Diederik Samson in een debat waar RTV Utrecht bij was. Hij antwoordde op de vraag of hij een term, tweede termijn voor partijgenoot en burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen zag zitten het volgende. Ik kan me niet heel goed voorstellen dat dat een, uh, een op is. Maar je weet het, als hij er zelf voor gaat, dan zullen we zien hoe dat werkt. Als hij er zelf voor gaat, steunt u hem dan? <lacht> Ik ben geen Utrechter, dus ik hoef me niet in te houden. Nee. Ik, Als Utrechter ook niet. dat de burgemeester in Utrecht gelukkiger wordt en dat Utrecht gelukkiger wordt van... Uh, ja, de goede verstaande heeft een halve woord nodig, denk ik. Pijnlijk in ieder geval voor de veelgeplaagde burgemeester... van Utrecht, Aleid Wolse. de site van de BBC waarschuwt ontwikkelingsorganisatie Oxfam... voor een humanitaire crisis in West-Afrika. En onder meer Mali, Noord-Senegal en Burkina faso is al 10 tot 15 procent van de bevolking ondervoed. Oxfam waarschuwt dat meer dan 1 miljoen kinderen... in de Sahelregio ernstig onder voet dreigen te raken. De oorzaken zijn droogte, armoede en onrust in de regio. De organisatie zegt dat de hulp... Nu nu sneller op gang moet komen dan vorig jaar... toen het droogte was in Oost-Afrika. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zoekt een manier... om een publicatie over een zeer dodelijk vogelgriepvirus tegen te houden... meldt de Volkskrant. De Erasmus Universiteit ontwikkelde dat virus... en publicatie is eerder al uitgesteld... omdat het virus in theorie een pandemie kan veroorzaken. Bleker heeft nu gezegd dat de publicatie van de eigenschappen... van het virus gelijk staat aan de export van gevoelige gegevens. Daar is een vergunning voor nodig, zegt hij. En die wil hij niet geven. Ja, dan nog even de Duitse bondspresident Wolf. Tenminste, die is afgetreden. Hij werd gisteren niet alleen uitgefloten bij zijn afscheid. Op de takerschau.de is te zien dat de demonstranten... ook nog Fuvuzela's over hadden van het wereldkampioenschap voetbal. En Wolf is gefuvuzelaat. Schande scandieren ze. Draußen voor de schloss. Hier wordt een andere mars geblazen. Lautstark en voller empörung. Er wordt terecht actie gevoerd tegen bezuiniging op passend onderwijs. Dit kabinet is meesterlijk in het snijden op de verkeerde vlakken de verkeerde momenten. Zorg voor kinderen en ouderen moet blijven. En die worden weer teruggedrongen in de marge van de maatschappij. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Alle 70.000 plekken in het speciale onderwijs blijven bestaan. En uw mening die telt. Meneer Elias beweert iets wat niet klopt. Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1.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 Gokio Sera Dit is Radio 1